De Marx Brothers Radio Show Advocatenkantoor, Flywheel, Shyster en Flywheel. Vandaag alweer deel 23, ik heb mijn wagen volgeladen. Eindelijk eens een keertje het echt tegen, hè? Wat zegt u? Ja, oh ja, is het echt nog een komst uit te kijken, ja. Jij ja, is nu op kantoor. Dus... Hoest mogelijk, maar goed. Hebben er nog mensen voor me gebeld? Ja, meneer Moody was aan de telefoon. Zo was Moody aan de telefoon. Ja. En had hij nog iets bijzonders te melden, Miss Dimpel? Nou, uh, als ik hem goed verstaan heb, dan zei hij dat hij naar u toe kwam. Huh? Maar ik ben niet helemaal zeker hoor, want hij praatte zo onduidelijk. Hij hoestte heel erg. Hoesten? Nou, dan hoesten hij zeker misschien eindelijk eens een keer dat geld op dat hij me nog steeds schuldig is. Oh, goedemorgen, meneer Raffelli. Morgen, Miss Dimpel. Morgen, baas. Dat jullie nog binnen zitten. Het is zo'n prachtige dag. Je ruikt de lente, de bloemen, de vogels. Smak, wat een heerlijke dag. Zeg het buiten dat zo mooi is. Waarom ben jij dan binnen? Omdat het ontzettend sneeuwt, baas. Oh, gelukkig. Ik was zo bang dat je hier kwam vanwege mijn mooie blauwe ogen. Had ik namelijk niet graag voor mijn rekening genomen. Ook oh, dat doet me er aan denken, baas. Je rekening, daar is wat mee, hoor. Ik ging naar de bank om wat geld op te halen. En toen kreeg ik daar te horen dat u te veel checks uitschrijft. ...dat er geen geld meer op uw rekening staat. Hoezo? Hier, mijn chequeboek. Kijk, er is bijna geen cheque uit. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Ik zei tegen die bankier dat er geld moet zijn. Ik heb u het vorig jaar zelfs iets dorten. Ja, maar er schijnt iets met mijn saldo te zijn. Staat geloof ik aan de verkeerde kant van het grootboek. Omdat de rente de rest van het vorige saldo wordt opgevreten. Als ik het tenminste allemaal goed begrijp hoor. Ja, maar nou wat anders, Ravelli. Heb jij hier misschien ergens een brief zien liggen waarop vertrouwelijk stond? Klopt, heb ik voor je gepost. Gepost? Oen, er stond nog geen adres op. Allicht oh, niet, er stond vertrouwelijk op. Dus er mag niemand weten voor wie zo'n brief bestemd is, natuurlijk. Ja, ik! Hallo, die flywheeler. Ja, ja maar wat kan ik voor u doen? Nou... Het gaat mij even om die schuld van die 300$. dollar. Ja, lu luister, goede man. Ik weet niet of uw houding mij al helemaal bevalt. Hè. Hoe dan ook, ik kan u op dit moment onmogelijk betalen. Waarom bent u nou ook niet gisteren gekomen? Kijk, gisteren was ik tenminste de stad uit. Ja, maar Flywheel... Nee, nee, als ik zeg dat ik niet kan betalen, dan kan ik ook niet betalen. Dit zijn moeilijke tijden, meneer. Dan moeten crediteuren een beetje menselijkheid tonen. Flywheel, volstrekt met u eens? Mijn naam is Moody. Ja, dat weet ik. Ja, nee, kijk, U krijgt nog 300 dollar van me. Maar die kan ik op dit moment onmogelijk ophoesten. <lacht> <lacht> ja, ja, meneer. Toen ik dat zei, hè, van die crediteuren die menselijkheid moeten tonen in deze moeilijke tijden. Toen haalde u mij de woorden uit de mond. <lacht> <lacht> nou, die sla ik er dan zo weer in hoor. <lacht> Kom Moody. 300 dollar, handje, contantje, of je zit binnen het kwartier in de gevangenis. Oplichter. Maar die vleiwiel, ik kan u echt niet betalen, echt. Dat is de zuivere waarheid. Ik zeg hem wel eens dat de waarheid pijn doet, Travelli, maar deze waarheid wordt me dood. Oké, okay, maar Heren, heren, ik ben absoluut blut. En u kent toch het spreekwoord? Van een kikkerplukje, geen veren. Maar we willen geen veren, hè? We willen 300 dollar. Oh. Als ik dat geld had, had ik vanavond die kikkers ze billen nog. Ja, maar dan zou we toch eerst die veren eraf moeten? Heren, heren, ik ben een man van eer. Ik wil niet dat u denkt dat ik de boven duvel. U weet dat ik uit de autobranche kom, hè? Wel, tot ik mijn schuld met u vereffend heb, laat ik een busje bij u achter als onderpand. Wat zegt u daarop? We krijgen een automobiel van u, dat is mooi. Blijf jij de buiten, valley? Luister eens Moody, wat is dat dan wel voor een auto? Hij staat pal voor uw deur geparkeerd. Het kenteken is X1313. Hier zijn de sleuteltjes. Veel gelukkig mee. Tot ziens, heer. Zie je nou wel, Ravelli, dat die Moody een oplichter is? Zie je een auto, zie ik er een. Alleen daar aan de overkant, die touringcar. Baas, maar ik geloof dat hij het over een bus had, hoor. Kijk, het kenteken X1313. Uh, nou, nou, kan het niet zijn, die bus is een nep. Maar kijk dan, baas, X1313. Afschuwelijk. Je hebt geloof ik gelijk, Ravelli. Een touring touringcar. En ik had nog wel een sportcoupé in gedachten. Maar dat ding lijkt wel een boot, zeg. Zo groot als een huis. Misschien is het wel een woonboot, baas. Nou, kom op, Ravelli. Instappen en rijden met dat kring. Zo. Kijk wel uit waar je rijdt, hè? Even rustig aan, tot we de achterkant ook weer kunnen zien. De achterbank zit nog in de vorige straat. Geen paniek, baas. Ik rij met dit gevaarte net zo gemakkelijk als met de fiets. Ik wist niet eens dat je fiets al geleerd. Nou, en of? We zijn er alleen mee gestopt omdat ik er steeds van viel. Nou, gelukkig het maar dat je van deze stoel niet zo gemakkelijk kunt afvallen, hè? Pas op! Hang boven de straat een stoplicht, rood. Heb ik toch gezien, paas? We raken hem heus niet. Hij hangt lekker hoog. Zie je wel? We konden er makkelijk onderdoor. Maar zijn bent er voor een onzin om door het rode licht te rijden. Ik wist ineens weer wat rood betekent. Gevaar? Ik ze er zo vlug mogelijk doorheen. Raffee. Hup, met die ark. En ga voor Anke, als je ergens land ziet. Goh, ik voel me net Noah. Alleen had hij van alles twee aan boord. En ik zit hier met maar één idioot. Gekker, jullie je niet aan, baas. Misschien kunnen we nog een maatje voor u oppikken onderweg. Kijk nou, dat stomme mens. Steek zomaar over, zie je daar? Pas op, even niet, voorzichtig. Spring toch op zee, oud dametje. Ik heb er niet geraakt, baas. Als je snel keert, kun je het nog eens van de andere kant proberen. Oh nee, jammer. Ze is al aan de overkant. Nou, dan kijk ik maar gewoon door. Waar zullen we nou eens heen gaan? Waar wilt u heen? Nou, met jou achter het stuur wil ik het liefst naar bed. Oké, okay, baas. Als ik daar die zijstraat inga, ben ik pal bij uw huis en dan kan u naar bed. Die, die straat in de Valley? Je zag dat wordt toch wel? Pas op, schoolkinderen. Nee, meneer Flywheel. We zijn toch zeker twee volwassen kerels bij elkaar? Wie is er nou bang voor schoolkinderen? Hé, hey, Bas, ik zou nou zo langs wel mijn hand willen zeggen willen stoppen. De politie kan ons nog niet blijven verbieden te parkeren... Je moet zo'n bus toch ergens neer kunnen zetten. Ja, ja, ja. Daar, Ravelli, daar. Rijk die kant uit. Daar worden we verwacht. Worden we verwacht? Ja, dan staat dat tenminste een bord met bus busstop. En daar staan ook allemaal dames bij, zie je dat? Waar zouden die nou op wachten? Nou, volgens mij is dat het ontvangstcomité, Ravelli. Nou, dan zullen we hier maar stoppen. Ja. Oké. Okay. Dag, dames. Dat was een mooie landing, hè? Ja, Dag, nee, ja, uw Zie je dat baas? Ze moet ons wel hebben. Het hele is, gaat de bus in? Ja, chauffeur. Iedereen is binnen? Rij je maar. De je op, stop! erop, stop, op. Stop! Stop! en stop! Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Bent u eigenlijk ooit wel eens tevreden, mevrouwtje? Nou, ik hoop in ieder geval dat deze bus rabbe heeft op alle vier de wielen. Dus ik ben wielen. al blij dat hij vier wielen heeft, dame. Goed, en wie van de heren gaat ons nu op de leuke en interessante plekjes wijzen? Juist, nou, mevrouw, als je nou even naar links kijkt, hè, dan ziet u daar een hond lopen. En laat me dan alsjeblieft verder met rust, zeg. Meneer, wij hebben de bus gehuurd in... Precies een gids, ja, ja. Oké, okay, dames, dan kijken jullie nou gezellig naar buiten... en zodra je een gids of een bodem ziet, roep je even. Ja, nee, want dan stop ik en dan kopen we erheen. Nee, maar ik sta erop dat er een gids komt. Daar hebben we toch zeker voor betaald. Goed, mevrouwtje, mevrouw, mevrouw, mevrouw. goed, mevrouwtje. U wilt een gids, goed hoor. Zal ik u ook een gids krijgen? Kijk uit de avondbode, want u waarschijnlijk de eerste die het zal betreuren, zeg. Dames en Ravelli al ben ik het spreken in het openbaar een beetje ontwend. Hé, hey Bas, Bas, ga zitten. Gavelli, je kan niet zitten en gidsen tegelijk, dus hou je er buiten. Dames, al ben ik het spreken in het openbaar een beetje ontwend. Ik moet zeggen dat ik het steeds leuker aan vinden. Hey, Hé, hey Bas, ga nou zitten. Gavelli! je mag dan mijn toespraak misschien nou niks vinden. Er zijn hier mensen in de bus die de betere dingen van het leven wel waarderen. Dames, gewend als ik ben aan het spreken in het openbaar. <tie> Hé, hey! wie deed dat, zeg? Wie heeft me geslagen? En, en, en wie gooide die steen die tegen mijn hoofd kwam? Travelli, we worden aangevallen. Ja, ik zei toch dat u moest gaan zitten, baas? Ik zag het aankomen. Dat was een hartstikke laag viaduct. Nou, bij, bijzonder laag, mag ik wel zeggen. Het meest lage en gemene viaduct, dat ik ooit ben tegengekomen. Tegen mijn hoofd kan knallen, terwijl ik er met mijn rug naartoe sta, zeg. Maar goed, waar was ik gebleven? U stond op die Paul, naast mij. Nou, ik zat er maar weer van het begin af aan beginnen hè. doet u dat ik de bus moet keren en dat we nog eens onder dat vierduk doorrijden? Ik ben nog duizelig van de vorige klap Ravelli. probeer me dus een beetje te ontzien. En wat was dat ons dat grote gebouw waar we net langs reden? Ja, Welk groot gebouw? Ja, u, u moet sneller spreken hoor, mevrouw. Nou zijn we er al voorbij. Maar wat zit er dan in het gebouw dat er nu aankomt? Ja, nu moet langzamer praten, mevrouw. We zijn nog niet zo ver. En wat passeren we dan nu? Dat, eh, uh, uh, dat, uh, oh, dat is, uh, graf van generaal Grent, dame. Onzin. Het graf van generaal Grant ligt helemaal aan de andere kant van de stad. Nee, nou ja, kijk, kijk, hij, hij kon zijn grafrechten niet meer betalen. Dan moest hij uitwijken naar een goedkoper stadsgedeelte... Nog meer stomme vragen? Dat, dat schreeuwt uitziende ding daar links van u. Wat is dat? Niet bang worden, hè? Dat is Ravelli. Meneer, dat klantje van Lombroso naast u... ...interesseert mij hoegenaamd niks. Oh, wat moet dat een oplichting voor hem zijn? Niet waar, Ravelli? Ik weet het niet, baas, maar dat die schooldame dat weet. Ik heb in Napels een waterstoker en een Lombroso gekend. Ja, maar je was zo gek als een boszouje. Ja, daarom waren wij er ook klant. Is u misschien ook wel van Napels, mevrouw. Oh, het idee Maar dat u een Italiaan bent, is alleen nog al duidelijk door de manier waarop uw auto rijdt. Heeft u eigenlijk al een rijbewijs? Er is me er een beloofd, dames. Oh. Dus dat betekent dat u nu zonder rijbewijs. Oh, Allicht, al om een rijbewijs te krijgen, moet je toch eerst rijlessen hebben en examen doen. Maar wat is dit voor een wonderlijke busmaatschappij? Mevrouw, u kletst te veel. Oh, Zo praat je niet oh, tegen een dame Ravelli. Hebben ze je dan nooit geleerd dat je beleefd moet zijn? tegenover de minderwaardige sekse. hè? wat een afschuwelijke belediging. Alsjeblieft, hou je waffel dicht, je kletst te veel. Dat is ook hetzelfde wat ik ook zei, baas. Weet ik, in, maar jij zei er geen alsjeblieft bij. Het wordt niet goed, hoor. Ik word niet goed voor al uw gezwets. Terwijl we notabene bus hebben gehuurd... om een plezierige toer door de stad te maken. U stelt ons helemaal niks. We hebben u net verteld uw mond te houden. Wat kunt u nou nog meer? Goed, mevrouw, als u dan verder ook maar zwijgt, hè? Ziet u dat gebouw daar? Welk gebouw? Links daar, met al die schoorstenen, al die ramen, deuren. Oh, dat gebouw? En wat is daar neer? Daar geen idee van, nee. Volgens mij is het een hele grote flat. Ja, wat nou, bent u nou voor een gids? Volgens mij weet ik meer van deze stad te vertellen dan u. Ja, maar u woont hier ook al veel langer, dus natuurlijk als je een stuk ouder bent. Oh, ik voelde dat u niets van deze stad af weet. Oh, oh nee? Ben... Weet ik niks van deze stad oh, af? Mens. We rijden nou door een van de mooiste woongebieden van deze plaats. Links ziet u de gemeentelijke gastfabriek. En rechts een grote startplaats van de reinigingsdienst. Straks op de terugweg door de Wipolder zullen we daar stoppen en de lunch gebruiken. Bovendien zullen we Ravelli daar afleveren. Hé, hey, chauffeur, waar gaat u heen? Zo rijden we de stad toch uit? Ja, dat is zo, hey, Ravelli. Wat ben je van plan? En teruggaan. Ik kan dat krijg niet laten stoppen, baas. Hoezo? Niet stoppen? De remmen werken niet. De rempedaal heeft denk ik te lang in het café gezeten. Hij is lam. Ja, als je nou eens zou beginnen met je voet van het gaspedaal te halen. Help niet, baas. Ook lam. Oh, Zijn er misschien nog onderdelen van deze bus die niet lam zijn? Ja, gelukkig wel. Het stuur bijvoorbeeld, dat is gewoon stuk. Dat draait niet. Uh, wel, uh, uh, wel, dames. Ja, ja, ja, ja. Om de draad weer op te pakken. We verlaten nu de bebouwde kom van een stinkende... Volgepakte en bedompte stad. En zet de koers naar de frisse, open vlaktes van het platteland. Ja, voor ons ziet u een van de laatste uitwassen van onze zogenaamde beschaving. Namelijk een vrachtauto vol met kolen. Oh, Ik voorzichtig chauffeur, die voor... Nee, nou tegen de achterkant van die kolen. Nee, zorgen dames, het kan geen pijn doen. Het is zachte lading. Het zijn eierkolen. kolen. Dan ...gaan wij nou eindelijk eens een keer richting stad. U rijdt ons nu al uren door het platteland... maar veel van mijn vriendinnen moeten op tijd terug zijn om de trein te pakken. Oké, okay, dame, Absoluut. waarschuw me... ...als u een trein ziet, dan zal ik een voor uw vriendinnen even stil laten staan. Ik eis dat we nu onmiddellijk terug gaan naar de stad. Hoe heet dat duimpje, wat we nu passeren? Ja, laten we ons nou niet druk maken op. om details, zeg! Ik vind het veel belangrijker om te weten in welke provincie we zijn. Dat is toch een gek voor woorden. Over een uurtje was het al donker. Ja hoor. En straks gaat u ons nog vertellen dat dat ook onze schuld is. Ravelli, ik word echt ziek van deze frikandellen zeg. Kunnen jij werken stoppen ze eruit gooien? Allemaal. Kan Staat hier vol met borden langs de weg. Bedankt voor het aangenaam verpozen. Niet uw schillen en uw oude lozen. Schappij, pas op. Mijn nog noemen wakker geworden. U ziet dat bord toch wel? Stop, kijk en luister. Nou, u mag voor mijn part kijken en luisteren, maar kan niet stoppen. Nou, René, geef nog een beetje meer gas. Zodat we vlug over dat gevaarlijke punt zijn. Hé. Hey. Fantastisch, zo zeg ik het zelf, hè. Ik heb dat krenk stilgekregen. Maar, maar nu staat u precies met op de spoorweg overhand. Dit is de limit. Zat hem eens achteruit. Rij door. Ga van die reis. Door. Jij, nou, maar, wat wilt u nou, dame? Naar voren, naar achter. U, u lijkt wel een ooievaart. Ravelli zou er nog zeeziek van worden. Zo raakt hij helemaal het spoor kwijt. Alhoewel, ik geloof dat hij het spoor weer gevonden heeft. Oh, ga die reis op en worden verplatten. Hoe goed. Het is afblijven, rustig. lief. Dat was op het dikke persoon. Bepaald slechts voor onze op. Nee, dame, volgens mij was het een goedere trein. Wilt u wel nou geloven dat ik er op het ene moment... ...tien jaar ouder ben worden? Niet overdrijven, dame. Nee, ja. Zo oud wordt geen sterveling. Oh. Oh. Goed. <tie> goed, Ravelli. Wat dacht je ervan dat nou, we nou eens zouden stoppen en omkeren? Maar dat gaat echt niet, Bas. Ja, maar een minuut geleden ben je toch ook gestopt? En toen heb je hem toch ook weer aan de praat gekregen? Ja, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat gedaan heb, Bas. Oh, dit is echt ongelooflijk. Ondoelaatbaar, ondenkbaar. Ontegenzeglijk! Maar als ik de keuze zat tussen het stoppen van de bus op van uw mond, dan zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om te kiezen. Maar kijk nou eens naar buiten. Het wordt dan helemaal donker. En we rijden ergens in de jungle? En moet u eens achterom kijken? Daar is het zelfs aardedonker. En dat komt razendsnel deze kant op. Oh, dat is een verschrikkelijke storm die eraan komt dämpfen. Waar dame, waar ziet u die storm? Gawinnie, weg! die laat erom kijken. Hou je oog op de weg. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om je bus stil te zetten. hè? Paas, ik zeg het liever niet. Omdat als ik zoiets zeg, jij dan al wat onmiddellijk boos wordt. Maar hè, ik geloof dat ik een elektriciteitsmast omver heb gereden. En nogal wat schade heb gemaakt. Ik geloof niet hoor, Ravelli. Het is gelukkig niet onze elektriciteitsmast. Had u niet kunnen uitkijken? Hoe moeten we nu verder? Ravelli, misschien is er wel iets met je uitlaat. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Kilometers van huis in de regen. Oh, dat is de limit. Wat is het verschil tegen het thuis ook, hoor. Maar we worden drijfnat, chauffeur. We worden allemaal ziek. Nog niks vergeleken met de klap die je krijgt als, on als je onze rekening straks ziet. Ja, maar ik kunt toch op zijn minst dat kamp van schuifdak dicht doen. Ja, daar heeft ze gelijk in, Ragnallie, nee. hè. Ach, Een dicht dak bij regenbeer hoort tot de standaardservice, hè. Oh, je, oh, Hier, pak oh, jij ja. nou de linkerkant. En de rechterkant. En de voorkant, te trekken maar. Ik kijk wel of het goed gaat. Fijn dat u kijkt of het goed gaat, baas. Maar misschien zou je ook een handje kunnen helpen. Ik een handje helpen? Met die liesbreuk, waar ik vijftien jaar geleden aan geholpen ben? Nee, me niet kwalijk, baas. Ik begin wel te trekken. Heel goed, Ravelli. Ja, ja, zo gaat hij goed. Kal hem aan voorzichtig. Denk aan mijn operatie. Een ja, beetje op. We zijn nattig op ons heen. Ja, wie trekt er ook met dit weer zijn jurk uit? Ravelli, Ravelli, pas op. Het schuiftak! Oh, oh, oh. oh, daar! Het schuiftak! Het schuiftak is alvast gevallen. Het schuiftak Nou liggen jullie droog en nou is het weer niet goed. Het weer is zeker niet goed, baas. Maar wat hebben die onderwijzerinnen ermee te maken? Ja, die liggen onder de dag te mouwen. Het is net een groot circus. Kijk, kijk eens of je nog pinda's hebt. Oh, oh. Dat lucht op, hè, dames? Zult u wel geloven dat u echt een moment dacht dat u ons wilde vermoorden? <laughs> Ze is gek, baas. Maar wel met goede ideeën zo nu en dan. Ja. Kijk eens naar de weg. Het water heeft alles overspoeld. En het komt alles maar hoger. Zeg, en die je anker uit voordat we wegdrijven? We hebben geen anker aan boord, baas. Maar misschien kunnen we in plaats daarvan een paar van die dames gebruiken. Uh -huh. Oh, Ik sta erop dat u de bus start en ons naar huis brengt. Ja. Heel goed, mevrouw. De enige manier om deze bus weer in beweging te krijgen... ...ja, ik bedoel dus zonder motor... Hè, ...waarvan helaas bij de botsing de kleppen naar de knoppen zijn gegaan. Ja. Waarbij nog mag worden opgemerkt... ...dat we zelfs niet eens weten waar de knoppen gebleven zijn. Maar ja, dit terzijde. Rest u, dames, maar één ding. Uitstappen en duwen. Ja, daar zijn weer een vloek en een zucht thuis. Een vloek en een zucht van pakweg een uurtje of tien. Maar als troost kan ik daar gelijk aan toevoegen dat het voor hetzelfde geld ook 14 of 16 uur kan worden. Dus dames, aan de slag. Kom op, Travelli. Jij en ik zullen samen deze bus naar de veilige haven sturen. Zo, dames we douwen. waar? er komt beweging in. Ons bootje vaart dankzij de hulp van al die slagschepen buiten. Nou, kom op maar, Vaas. Jullie kunnen harden, hup, hup. Als we straks weer een lamp kunnen... dan mag jij me op een oorlam tracteren, Ravelli. Allee, allee, dames, Oorlam? Oorlamp? Als we ooit weer veilig thuis komen, word ik helemaal lam. Nou, kijk, ik heb het veilig. Wat doen we jullie geen meter meer? Oké, okay, dames, dan rest jullie nog maar één ding. Hoe oncomfortabel ook, ga dan maar naar huis lopen. Lopen? U brengt ons kilometers ver van huis... Maak misbruik van ons geduld en ontwetend heer. Ja. Twee ons uit te stappen. En denk dan dat wij het hele eind gaan lopen. Oh. Gaan tippelen. Wij dippelen. Nou, zo te zien dame, hebt u dat in het verre verleden meer gedaan. Oh. Oh. U heeft geluisterd naar aflevering 23 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio advocatenkantoor Flywheel, Seister en Flywheel en de bewerking was van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van Kwaaier Zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn liefjesmaat, Maria Lindes is Misdimpel de secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Angelique de Boer, Leontine Keulemans, Elsje Scherjon en Allard van der Schier. Geluiden Jan Zeidel, technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Müller, eindredactie Justin Paul. 24, sterren kijken en sterretjes zien. Flywheel? Nee. Nee, meneer Flywheel is er niet. Hij zit voor een paar weken in Hollywood. Ja, nee, nee, voor zaken. Hij is juridisch zaakwaarnemer van Reginald Prinsley. Ja, precies, die beroemde film, lip, dat u dat ook Hé? Eh? Nee, nee, zijn assistent, heer Adelie is daar ook. Nee. Nee, voorlopig verwacht ik ze nog niet terug, nee. Nou ja, als u zeker weet dat ik niets voor u kan betekenen. Ja, dan nou ja, goed. Eh. Het filmstudio is Master's Eye. Nee, Reginald Prinsley ontvangt niemand. Nee, alleen als u een door hem bevestigde afspraak hebt. Nee, nee, bezoekers worden niet toegelaten. Sorry, maar dat zijn hele strikte regels. Nee, nee, u spreekt niet met de telefonisten. Dit is de receptie. Ja, tot ziens. Hé, hey, hé, hey, wat zijn jullie daar aan het doen? Een deur aan het poseren? Ja, tenzij je een betere manier weet om daar binnen te komen, liefje. Trouwens, weet je eigenlijk wel wie ik ben? Maar dat hoef je het liefje toch niet te vragen. Ik kan je ook wel aan de voorbaas. Uw naam is Flywheel. Wolder of T. Flywheel. Oh, meneer Flywheel. Maar de heer Prinsley dacht dat u gisteren zou komen. Dat was ook mijn bedoeling, goddelijk bezigje. Maar deze miskleun, deze gavelli hier... ...heeft ervoor gezorgd dat ik mijn trein miste. Ja, u loopt ook altijd te zeuren, paas Wat scheelt er nou helemaal? Eén minuutje. Uh, ja, heren, sorry. Maar u kunt hier niet de hele dag blijven staan. Dit is de informatiebalie. In dat geval kunt u mij wellicht wat informatie geven, lekker diertje. <laughs> Vertel eens, hoe denken de vrouwtjes eigenlijk over heren die zich laten zoenen? Ik bedoel, vind jij ook niet dat hoewel de vrouwtjes wel uitgaan met typen zoals ik... ...ze toch altijd weer met een heel ander slag trouwen. Meneer, misschien is dit nieuw voor u... ...maar ik zit hier om verstandige vragen te beantwoorden. oh nou, maar dan heb ik nog een vraag. Oh. Wat is heel erg geel en heel erg dun? Geel en dun? Het geel van een ei. <laughs> Wat een mop weer, hè, mop? Ja. <laughs> Toen ik zei dat je de hersens van een mug had... ...heb ik me eerlijk vergist, Ravelli. Je hebt helemaal geen hersens. Ja, nou, fijn dan... Als u de heer Prinsley nog wil spreken, moet u die deur door. En dan vindt u zijn kleedkamer aan het eind van de hal. Eerste de deur rechts. Oké, okay, schoonheid. Nou, kom mee, Griesel. Waarom noemt u me nou weer Griesel? Slaan, dat doet zeer. Maar schelden nog veel meer. Goed, zal ik niet meer schelden als ik dan maar mag slaan. Ah, kijk eens. De kleedkamer van Reginald Prinsley. Binnen. Ah, welkom, welkom, welkom. Ja, heren, nogmaals hartelijk welkom in zonnig Californië. Heeft u ooit wel eens zo'n warme lente meegemaakt? Tuurlijk, vorig jaar zomer. Luister, hè? ik heb niet 4000 kilometer in de trein gezeten om hier over het weer te zaniken, hè? Laten we alsjeblieft meteen zakelijk worden... Wat zou jij daarvan denken als je ons eens aan een leuk stel Hollywoodse blondjes voorstelde? Toe, toe, meneer Flywheel. Het is er wel het laatste waar we ons bezig mee houden. Onbelangrijk, onbelangrijk... Zo is dat niet belangrijk. Oh. Romantiek is niet meer in. En wat dacht je dan van Romeo en Julia? Hè? Van Dante en Beatrice? Dan. Van Rozengeuren Manenschijn? <lacht> van Paar Moe, van Sinterklaas en Zwarte Piet? Van jou en de moeder van Ravelli? Stiefmoeder moeder was, ik heb nooit een moeder gehad. Jij! Reginald Prinsley, de grote minnaar van het witte doek. Oh, oh, oh. Besef je eigenlijk wel wat het publiek van jou verwacht, Prinsley? Oh. Op dat grote witte laken bedoelt, de heer Flywheel dan, hè? Oké, oké, meneer Flywheel. Wat verwacht het publiek dan? Nee, nee, ik vroeg het eerst. Ach, meneer Flywheel, ik zit nou al meer dan tien jaar in de filmbusiness. Tien jaar van knokken, tien jaar van afzien, tien jaar van actie. Bij elkaar dertig jaar, zeg <lacht> Moet je als kind al begonnen zijn in dit vak? Tuurlijk, baas. Ik heb het nog gezien als Pippi Langkous. Kijk. <lacht> kijk, meneer Flywheel. De slechte omstandigheden hier in de studio zijn er debat aan... dat ik mijn publiek niet kan geven waar het recht op heeft. Heel? Het beste dat in mij zit kan niet tot zijn recht komen... met al die slechte scripts die ik krijg. Die onbekwame regisseurs. De rangs medespel. Ah, schat. Ah. Ah. En wat hebben ze nou weer bedacht? Ik... De grote middag van het Witte Doek moet nogal van een gangster spelen. Wat? Oh, no, maar dat heb ik definitief geweigerd. Ik heb toch mijn beroepsheer. Ach, wat beroepsheer. Oh, We vinden wel weer een ander beroep voor je, hoor. Wat dacht je van Pindaventer? Of wind, honden, halsband slot sleutelgaatjesmakersleerling. Hoeravelli? halsband slot sleutel, gaatjes, als leerling, baas. En weet je, meneer, niet iets te oud voor leerling? Oké, okay, baas, te maken we hem haast de wind van onze halsband maken als leerlingbegeleider. Oh. Weet u, weet u, dat ik al een maanden geen gaasje meer heb ontvangen? Geen woenset? Wat kun je nog uh. gele, prins Lee, Zolang ze die groene briefjes oh. maar sturen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Geld is niet mijn grootste zorg. Nee, nee, ik heb u gevraagd hier te komen om eens naar mijn contract te kijken. Ik vraag me af of er niet ergens een clausule te vinden is die mij het recht geeft mijn eigen scripts en verhalen uit te zoeken. Ah, I Reggie, favoriete ster van mijn. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Daar heb je die ellendige producer. Kom binnen, vriend. Sorry hoor, lief het, maar ik wist niet dat je bezoek had. Ach, oh, geef niks, nee. hoor, schat. Ja. Wil je gelijk kennis maken met mijn advocaten? Heren, dit is mijn producer, de heer Blietse. Oh, nou, mijn naam is Flywheel, honnepon. Ja, en, en dit mormel hier is Ravelli. Zeg eens hallo tegen deze aardige meneer, snoezepoes. Hoi, knurft. Maar Ravelli, zo praat je toch niet tegen een, een heer? Oh, nee, maar niet kwalijk, baas. Ik dacht dat het een dame was. Deze, deze heren willen eens met je praten over de inhoud en opzet van mijn nieuwe film, Blietse. Ik denk niet dat ik daarbij hoef te zijn, dus ga ik ondertussen een luchtje schatten. Succes! Uh, heren, ik hoop dat u inmiddels hebt begrepen dat Reggie's vrienden hem heel slecht van advies hebben gediend, meneer Flywheel. Nou, dat wordt vanaf vandaag dan anders, hè? Mm -hmm. dan krijgt hij ze slecht adviezen van ons, hè, baas? Uh, onder ons gezegd en gezwegen, heren. Ja, meid. De tijden van Raggy als de grote minnaar zijn voorbij. Stop ik? blitsen! Als heren onder elkaar ga je toch niet staan roddelen over het liefdeleven van een derde? Daarover praten is natuurlijk wat anders, hè. Ga verder. Ik ben een en al oor. Ik eh, goed, ik eh, goed. Wij insiders zijn er allemaal diep van overtuigd... Oui. ...dat Prinsley niet meer de grote ster is van vroeger. Helaas, die schat, maar... Wat voor grote ster was die dan? Ed het sprekende paard? Ik als producer moet in eerste instantie aan het publiek denken. Weet u wat de massa wil zien als men naar de bioscoop gaat? Ja, Philip. Uh, Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, speel je nou niet voor ja, knikken, Blitze, hè? Zoveel olie zit hier trouwens toch niet in de grond. Weet je wat we moeten doen, hè? Waarom maak je niet een paar spannende gangsterfilms? Precies, meneer Flywheel. Helemaal met u eens, super de Ik wil heel graag een gangsterfilm maken, maar mijn ster, Reginald Prinsley, weigert om voor gangsters. te zijn. Juist, en dat is ook de reden waarom hij ons hierheen heeft gehaald: blitzen. En ik spreek nu als advocaat namens mijn cliënt, hè. Als Prinsley geen gangsterrol wenst te spelen... ...moet je de studio's uitzetten. De ijdele Hans wordt zeg. Voor langzamerhand doodziek van al die walgelijke, zoete, liefdesfilmpjes. En anders ik wel, zeg. Zag hem laatst ook in Bambi. Raveri Bambi is een kindertekenfilm met allemaal beesten. Vertel mij wat, baas. En het grootste beest met zo'n neus... Dat staat ziek om een jonge man af te luisteren... die zijn liefde ophoest aan een beeldschoon meisje. En dan probeert hij neus hem in de war te brengen... door er allemaal andere teksten doorheen te roepen. En dan wordt er ook nog gevochten met degens. Ravelli, waar jij het over hebt, is Cyrano de Bergerac. Klopt, dan kan dat zo moeilijk uitspreken. <lacht> Laat staan onthouden. Ja, en dan was er nog zo'n film, wacht even. Ja, allemaal losse stukjes, hè. Het een had niks met het ander te maken, kon er geen touwen vastknopen, hartstikke verwacht. Uh, hoe heette die film dan? Piescope journaal Ja, ja, juist. Uh, meneer Flywheel, als Crinsley uh, in mijn bedrijf wil blijven werken, dan zal hij toch... Echt die gangsterrol moet spelen. En niet langer de smachtende smakker moeten uithangen. Zo is dat. Niks geen smachtende smakker, maar de pakkende pakker. Een gangster. Ach wat, laat een gangster zijn eigen rol spelen. Laat een gangster zijn eigen rol spelen. Laat een gangster zijn eigen rol spelen. Maar dat is het. Een echte gangster speelt die rol. Flywheel, beseft u wel dat u iets kolossaals hebt gezegd? Nou, dat kan wel, maar ik luister even niet. Echte gangster, dat is bingo, dat is dynamite. Dat is, dat is geweldig, super, de kraken. Ach, daar hebben we... Prinsley, die liever die schat. Nou, ik denk dat jullie er verder zonder mij wel uitkomen. Ik ga er even van tussen. Het uh, loopt gesmeerd. Cheerio. Ja, smeer hem maar, tante Katel. Ah, en, en meneer Fijzen... Hebt u bliet ze kunnen overtuigd. Dacht wel dat je dat zo mag stellen, ja. Ah, ah, ah, ah, ah. Ik hoef dus geen gangsterrol te spelen. Nee, <laughs> Prinsley, ah. jij niet. Oh, fantastisch werk! Fantastisch werk, heren. En, en welke rol krijg ik dan? Een prachtrol! Ja, u krijgt de zak. <racht> Met filmstudio His Master's Eye. Ja, dat klopt. De heren Flywheel en Ravelli zijn volledig verantwoordelijk... voor de nieuwe Blitzens Super Special. Bloed en blondjes. Nee, nee de hoofdrol is nog niet vergeven. Maar de Flywheel houdt vandaag weer een auditie. Dat denk ik wel, hoor. Ja, komt u maar. Goedemorgen, meneer Blietse. Maar Flywheel, waar is Flywheel? Uh, hij is vanmorgen nog ik niet op kantoor geweest. Ik niks meer van. Rockcliffe, de schrijver van Bloed en Blondjes... ...belde net op om te zeggen dat Flywheel het script heeft geretoneerd. Terwijl ik Flywheel zo op zijn hart heb gebonden... ...dat ik die film wens te maken. Maar dan vraagt u het script toch weer terug. Maar dat kan nou juist niet. Rockcliffe heeft het inmiddels aan de concurrentie verkocht. En ik heb notabene 20.000 dollar besteed aan voorpubliciteit... Oh, daar heb je de heer Flywheel. Uh, meneer Flywheel. Momentje, Blitz. Ach, juffrouw Jones. Hebben er misschien nog een paar dames voor me gebeld? Flywheel, jij wist dat ik bloed en blondjes wilde produceren... en jij hebt het script teruggestuurd. ligt die gek, de schrijver vroeger 15.000 dollar voor... Maar dat is het dan ook dubbel en dwars waar. Blitz, dan ben jij ook gek. Waarom 15.000 dollar betalen... Het fotocopieerapparaat leverde precies dezelfde tekst voor maar vier dollar. Maar meneer, meneer Flywheel, geloof me, de situatie is ernstig. We hebben alles in gereedheid gebracht voor een gangsterfilm... en we zitten zonder script. Oh. Hallo? Ja, ik zal het hem zeggen. Momentje. Meneer Flywheel, de schrijver van Bloed en Blondjes is aan de telefoon... Hij heeft een nieuw gangstervraag. Fantastisch. Hij zegt dat het voor 15.000 dollar te koop is. 15.000? Zeg hem dat wij 35.000 betalen. En hij vraagt maar 15.000. Zeg hem maar dat we 6.000 bieden. Uh, moment, moment. 6.000 Accepteert hij zeker niet? Laten we 9.000 dollar bieden. Precies. We bieden hem 9.000, maar we zeggen 6.000. Ik moet dat verhaal hebben. Jones, uh, zet dit uh. gesprek over het toestel in mijn kantoor, als je wil. Ik onderhandel wel verder met uh, Rockcliffe. Heel goed, meneer Blitze. Ogenblik hoor, even die andere telefoon nemen. Hallo? Uh, uh, ja, ja, ja, stuur ze maar naar boven. Er zijn een paar gangsters die uh, willen auditeren voor de hoofdrol in uw nieuwe gangsterfilm, meneer Bliet. Neem jij dat maar over, Flywheel. Uh, ik ben in mijn kantoor om verder met uh, Rockcliffe te praten. Zoeken jullie een gangster? Ja, praat maar met de heer Flywheel hier. Ik ben druk bezig. Oké, okay, gorilla. Ga zitten, hoe heet je? Ik ben Sneetje Evans. DE Sneetje Evans. Leuke naam, hè? En dat D staat zeker voor desiderius. Nou, kom op, Sneetje. Laat zien hoe sterk dat je bent. Pak die clown Ravelli hier. Die moedervlek daar? Die muggenbeet? Die gooi ik toch zeker zo dwars door die vensterbank? Nee, hey, uh, ogenblik, pas op hoor, Snee. Als je iets stuk maakt, wordt Blitzen boos. Je hebt gelijk, Ravelli. Wacht even, Sneetje, dan zet ik eerst het drama open. Flo, wat allemaal krijg ik nou die baan, ja of ja? Ja, dan moeten we eerst vaststellen of je kunt acteren. Je moet een paar zinnen voortdragen. Ravelli, geeft mij de tekstboek eens even aan. Dit, maar dat is geen tekstboek, dat is een kookboek. Er staat omelet op de kaft. Omelet? Wel, nee, idioot, er staat Hamlet. Nou ja, laat me zitten. Hier, Sneetje, lees maar eens voor. Hier beginnen. Uit, Sneetje. Oké. Eh... Oh, lief, lief, oh, oh lief man, mijn hart weent, bitter, ree, oh, hult bittere tranen. Ja, moment, moment, Shoot. wacht even. Zoete, nee, zoete, lief, lief, ja. Ja, ja, dat... nou, maar heb jij ooit een gangster gehoord die zo raar praat? Jij deugt niet voor de rol, Sneetje, Revelli, smijt hem de kamer uit. Oké, okay, baas, kom op, zoeterlief. Wenen is voor jou te laat. Oh, wat stilletje? Te zijn of niet te zijn, met ben alles niet Ja, dat ben ik. Ik neem dat baantje. Oh ja, en hoe heet je dan wel, grote jongen? Ik heet Joe Martin, maar ze noemen me Burger Martin. Ga zitten, burger. Jij lijkt me niet geschikt voor die rol, zegt de nee. oud. En die snoor van je, je lijkt wel honderd. Zeg, maar die kunnen wij toch wel afscheren, baas. Ik heb toevallig een schaatsje bij me. Kom hier, burger. Knip je die snoor even weg. Hey, nou, je haar, ga weg, hè. Wat moet je voor men? Zit stil, hey. zit er stil, aap. Hé, hé. Hij is eraf. Wat een borstel, hè. He. Hé, hey, burger. Heb je ketchup gegeten? Nee, hoezo? Oh, dan heb ik in je lip geknipt. Ah, kijk eens, baas. Zonder snor lijkt hij minstens 15 jaar jongen. Laat eens kijken, laat eens kijken. Ja, kijk. Nee, nee, nee, burger. Je bent nog steeds niet geschikt voor die rol. Je ziet er veel te jeugdig uit. Ravelli, weg met die kale lip. Oké, okay, kom op, burgertje. Kalm aan, hè, kalm aan. Ik ben gekomen om in de film te gaan spelen. En als ik die rol niet krijg... dan is er maar één die straks hier de camera aflopen. En die ene... Ben toevallig ik. Oh ja? Dacht, ja, dus je dacht ons af te bluffen, ja. ons een beetje bang maken, ja. te chanteren. Ravelli geeft die lelijk een snor terug. Hij krijgt de rol. Binnen, meneer Flywheel, de heer Blitzen wil u even spreken, op zijn kantoor. Op zijn kantoor? Ja. Waarom komt hij niet naar mijn kantoor? Weet je wat? Ik ga hem tegemoet. Spreek hem af in de gang, hè? He? Bij het trapgat. Ja, maar hij zei. Oh, oh daar heb je hem al. Flywheel, flywheel. Die ja. gangster, die gangster, die burger Martin, die man die ruïneert mijn hele studio. Het is dat we al 30.000 meter film hebben verschoten, anders zou ik de hele zaak alsnog afblazen. En de regisseur, die probeert de gorilla te vertellen hoe hij moet acteren. En krijgt als dank een camera op zijn hoofd kapotgeslagen. Oh. Ja, ik heb daar wat van gezegd. En dan roept hij dat hij mij gaat vermoorden. Wat moet ik doen? Om te beginnen goede levensverzekering afsluiten, hè? Ja, ik, ik moet dit wel serieus nemen, flywheel. Die kerel heeft klip en klaar duidelijk gemaakt dat hij me een kogel door mijn lijf jaagt zodra ik nog maar even op de set kom. is hij nou helemaal? Blitzen, ga rustig de set op. Als die je vermoordt, gooi ik hem persoonlijk de studio M -m -misschien uit. Misschien moet ik een, uh, een, een lijfwacht inhuren. Nee, dat levert niks op, Blitzen. Dan heb je één persoon die je aanvalt en één persoon die je verdedigt. Dus een investeringsverlies van 50 ba Waarom laat je je niet aanvallen door je eigen lijfwacht, hè? Dan weet je zeker dat je in leven blijft. Dus op zijn minste verlies van 100%. Wat wil je me nou helemaal duidelijk maken? Dan nou, moet je goed luisteren. Hoe verplaatst een soldaat zich, hè? op zijn lege kistjes? Hoe verplaats jij je in een auto? Begrijp je? Dus door je te verplaatsen bespaar jij je een paar lege ah. Maar nou vind ik zelf de filmindustrie te belangrijk om over jouw schoenen te gaan zitten zeuren. Dus als jij nou weer aan je werk gaat, dan lees ik alle kranten om te kijken overal over mijn film wordt geschreven. Nee. Na? Waar, waarom ben jij niet op locatie? Ik betaal 5.000 dollar per dag aan huur voor die juwelierszaak... Die jij, die jij nodig hebt om die overval een beetje realistisch te doen lijken. Waarom ben je daar niet? Huh? Jij hebt toch de supervisie over die film? Ja, ja, ja, ja, maar ik zit op Ravelli te wachten. We hadden voor een bepaalde scène nog een bezem nodig... en die is Ravelli nou aan het lenen. Hallo, baas. Hoi, please. Waar is de bezem? Heb je er nergens een kunnen lenen? Ja hoor, baas, de dame hiernaast heeft hem even geleend... Maar ik moest hem wel daar gebruiken, dus ik heb haar stoep even geveegd. Dat is een mooie boel, zeg. Een assistent filmproducer die de stoep staat te vegen bij de buren. Leuk, hè? Voor mevrouw veeg ik hem ook altijd. Ja, voor dat mens ben ik als een engel. Als een engel? Je hebt in vijf jaar nog een stukje kleding voor haar gekocht. In Engeland draagt toch geen kleren? Hoe dan ook, ik heb de vorige week nog een mooie jurk voor haar gekocht. Dat die haar niet past, kan ik die helpen. En wat denk je daar nou aan te gaan doen? Ik denk dat ik een andere vrouw neem. Als ik nou even mag, meneer Ravelli. Ja, ja. Ik had u gezegd dat u voor die uh, cabaret scène één dansrest mocht engageren. Uh, kunt u mij uitleggen waarom het er 26 zijn geworden? Nou, het zag er meteen zo kaal uit, hè. Ik had de keus mijn nichtje een snabbel gunnen of zelf een pruik huren. Maar dan is een pruik huren toch veel goedkoper? Nou, maar heb je geen idee hoe goedkoop mijn nichtjes zijn, Blitz. Trouwens, de naam is. Uh, Blitzen, niet Blitz. Sorry, maar ik had haast, hè. Nou, uh, wat staan jullie hier nou nog? Ik heb, ik heb voor jullie 500 trigulanten in moeten huren als publiek bij die grote overvalsector. Ja, hij heeft gelijk, hij heeft gelijk, ah, well, ik kom op, we gaan. En ik blijf hier, want ik heb geen zin die burger Martin weer onder ogen te komen. Ja, nou, Blitz mocht er een leuk knap huh? lot. Laat je hem even, mocht ja. er een leuk knap blondje binnenkomen die een oelijke poelijke papsje vraagt. Niet met de pappen hoor, want ze bedoelt aan mij. Ja. Nou, kom op Ravelli. Nou, niet overal stilstaan. Hè. Er, er moet gewerkt worden. Werken? Dan kan ik bij beter hier blijven, Bas. Jij gaat met mij mee, punt uit. En denk erom, hè. het enige dat ik van je vraag is een beetje gezond verstand. Ja, maar daar kun je best wat van gebruiken, hè, baas? Ah, daar om de hoek. De betreffende juwelierszaak. We zijn er, Hevelli. Stap maar over deze touwen heen. Zo. Nou, dan zullen we met eens een lesje leren. Burger, waar zit je? Hé, hey, Martin! Ja, wat je? Burger, je grappen zijn nou mooi genoeg geweest, hè? Van nu af aan speel ik voor regisseur. Denk erom, ik ben niet bang voor je, hè? Om mij klein te krijgen moeten er minstens drie van die gorillas op me afkomen, hè? <laughs> drie, hè? Ja, ja, je kunt het natuurlijk ook alleen af, maar met z'n drieën is makkelijker. Goed, luister jij. Niemand leest Burger Martin de les. Eén kick en ik breek ieder bot in je lijf. Nog babbels? Martin, ik geloof dat ik je heel goed begrepen heb. Yes. En zo heel wil ik ook blijven. En dan nog wat, hè. Hey, die meid achter die toonbank. Dat is niks, hoor. Ze wil niet eens op de Nou, hè? Mag je zo'n kind toch niet kwalijk nemen? Hoe? Oh? Heb jij wel eens in de spiegel gekeken? Nee. Ravelli geeft de burger eens een handspiegel. Handspiegel heb ik niet, baas. Wel een spiegeltje dat je zo vast kunt houden, zodat je je gezicht kunt zien. Ja, dat, dat wil de grote minnaar spelen, zeg. Moet je dat enge lied tekenen op zijn voorhoofd? Zien? Ik denk dat hij zichzelf gebeten heeft, baas. Ravelli, hoe kan je jezelf nou in je voorhoofd bijten? Nou, als je op een stoel gaat staan en... Ja hoor. Mensen, we gaan aan het werk. Ravelli, jag achter de camera. En ik ga vast die liefdescène met Miss Winsum repeteren. Hoezo jij? Ik speel toevallig in deze film, ja? Ja, jij mag nu dus straks, Zeg, Gun mij nou ook eens een beetje romantiek. Ik ben ook maar een mens. Oh, eh, uh, Miss Winsum. Ja, ja, Miss Winsome. Nice. Om u vast in de juiste stemming te brengen voor de scène, hè. Wat... Wat dacht u van een paar kusjes achter de toonbank? <tie> Bij wijze van repetitie nou, dan. Maar mevlaaiwiel, er zit toch helemaal geen romantische zaak in deze film? Nee, nee, maar we kunnen toch wel repeteren? <tie> nou, maar... Ja, hoor, eens graag of niet, hoor. Ik heb thuis een vrouw die bijna net zo waardig is als u. Vaas, oh, nee, dat... hebben we nog een reservecamera? Wat is er dan met die van jou? De burger wil die op jouw hoofd kapot slaan. Nee. Maar als je wilt, praat ik maar met hem, hoor. Zeg ik hem dat hij van die camera af moet blijven. Dat hij dan maar een golfclub moet nemen. Ravelli, achter je camera. We gaan reventeren. Miss Winsen, ja, u, ja, u staat ja. hier, hè? Ja. Bij de etalage. Ja. Burger, ja. jij rent naar binnen. Ja. Grijpt de juwelen van de toonbank. Oh, gooit de glazen deur kapot en je loopt terug, hè? Ja. En als zij jou ziet, dan begint ze te gillen. Jij grijpt haar dan en begint haar te burgen. Ja, ja. Zij roept om hulp, hè? En vervolgens neem jij de benen. Alles duidelijk? Ja. Iedereen klaar? Ja. Licht? Ja. Geluid? Ja. Camera loopt. Blijf stilstaan. Ravelli, actie! Ja. weer oh, lekker. Hé, dat is zo! is die sloeg bij die... Wie heeft mij geslagen? geslaag he? Ik heb Hebben, baas. Hebben ze. Ja, wat is dat voor ons in een burgerge met je camera op z'n kop te slaan, Ravelli? Je hebt de hele opname bedorven. Maar je zag toch wat er gebeurde, baas? En pakt daar. Ja. Ravelli, deze studio is te klein voor zoveel domme kracht. Bouwen wij er toch een stukje aan, baas? Vaak, iedereen terug op zijn post. Toneelmeester, leg die juwelen weer op zijn plek. Nieuwe glazen deur erin. En Jarrevelli, wat er ook gebeurt, Hij wie er ook wat roept, jij blijft achter je camera en je draait de scène, begrepen? Kom voor elkaar, maar. Klaar? Ja. Licht klaar? Oh, het is heerlijk. Camera loopt. Actie! Ja! Yeah. Hé, huh? hey, burger, waar ga je naartoe? Je moet wensen nog, burger, blijf staan. Kom terug met die juwelen. Stop hem, Ravelli, bak hem. Daar trap ik niet meer in, baas. Ik blijf achter de camera. Zo, wat een hij, hij neemt de benen met die juwelen. Hij, hij gaat er van door met de vermogen. Hij springt al in zijn auto. Baas, dit wordt een hit. Wat een geweldige film. Jij stomme idioot. Wurger Martin is er van door met al die juwelen. Die zijn meer dan 30.000 dollar waard. Hij is gevlucht. Dat staat niet in het script. Toch prima, baas. Geen probleem. Wat een geluk. Wat een geluk? Ja, baas. Want er zit ook geen film in mijn camera. <lacht> oh, en dat noem jij geluk? Ja, want Burger is er vandoor met de namaakjuwelen. De echte zit in mijn camera. <lacht> U heeft geluisterd naar aflevering 24 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel of Zijster en Flywheel in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, Maria Lindes als Miss Dimpel de secretaresse. En verder hoorde u de stemmen van Leontine Kullemans, Sjoerd Plezier, Jules Royaerts, Albert van der Scheer en Jaap Stoppen. Geluiden Jan Zeidel, technische realisatie Tom Prudon en Monique Sam. Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Pauw. Marks Brothers Radio Show, advocatenkantoor, Flywheel, Suister en Flywheel. Vandaag de laatste aflevering Oost-West, celbest. Nee, de heer Flywheel is er niet mee. Hij is op een cruise. Nee, niet in een cruise, op een cruise. Met een boot, weet u wel. Ja, zijn boot werd vanmiddag in de haven verwacht, ja. Nee, nee zijn assistent gaat wel hier helaas ook niet mee. Nee, is ook op een cruise. Wat zegt u? Nee, dezelfde cruise hoor Ja, goed. Ik zou zeggen dat u gebeld hebt, ja hè? Tot ziens. Nee. de stuurman. Ah, daar bent u, meneer Johnson. U zocht me, kapitein. Ja, stuur. Zeg, zijn die twee verstekelingen nou al gevonden? Nog steeds niet, kapitein. Luister, over tien minuten zijn we in de haven. Ik wil dat ze gepakt worden voor ze kans zien stiekem voor boord te komen. Laat het hele schip nog een keer doorzoeken, Johnson. Ah, ja, kapitein. Hey, maak. Maak. Opstaan. Pak haar woord, Wordt dat toch wakker, man? We moeten uit die reddingboot zien te komen. Ze lopen weer overal te zoeken en alles na te kijken. Dat is goed, Bas, <lacht> de paaiwiel, opstaan. Eh. Wakker, hè? Ja, ja. Hey, jou hoor, leuk gevel. <lacht> Dromelijk is van een lekker etentje. Moet jij me eens nou toch wakker maken, zeg. Ja, maar bas, de boot gaat aan meer. Hè. Nou, en, laat me rustig liggen, zegt ook op heb. Wat had ik nou net aan mijn vork gepakt? Ja, maar ik zie een dok al en de bier. Vlug, liegen pas, dan komen ze in. Stuart, luister eens even goedjes je Stuart! Wat moet dat met al die koppers hier op het dek? Uh, ja, nee, maar niet kwalijk stuur, maar dat is de bagage van Sir Roderick Morto. Aha, de bekende ontdekkingsreiziger. Uh, ja. zeg, waar heeft die man al die tijd gezeten? Ik heb hem de hele reis niet gezien. Nou, nee, hij is op zee, zee is het gebleven, stuur. Dat is een mensen schuw, denk ik. Aha. Nou wil hij weer als laatste van boord, omdat er allemaal mensen van de pers op hem staan te wachten, die wil hij niet zien. <laughs> ja, mijn gevraagd is de bagatie hier zo lang neer te zetten. Oké, okay, zet alles dan maar zo lang onder die reddingsboot daar. Dan kan niemand erover vallen. Oh ja, zeg stuur, zijn uh, die verstekelingen. Al nee, maar die pakken we wel als ze aan land proberen te gaan. Aardig. En dan krijgen ze een koekje van eigen dicht, dat bulletje. Hey, hoor je dat, Bas? Ze hebben koekjes voor ons. Aardig, hè? Hé, hé. Hé, hé, Bas. Er is niemand meer te zien. Oh. Laten we <laughs> gauw uit die reddingboot glimmen. Oké. Kijk, maar zo, hé, hè? Kijk, Bas. Een officier. Hij heeft ons gezien. Laat mij maar met hem praten. Ja, ja. Pak vroeger een stuk of zeven koffers die daar staan ja, ja, en probeer eens helemaal naar mij te zien als een passagier. Oh, uh, uh, jij daar, kapitein. Uh... Ik ben niet de kapitein. Ik ben de bootsman. Ah, u bent zijn man. Wel, ik hoop dat jullie gelukkig zijn samen, hè? Nou, doe de kapitein in ieder geval de groeten van me. Kom, Ravelli, pak uh, de bagage op, kerel. Zeg, nee, jullie lijken verdacht veel... ...op een stel verstekelingen die wij zoeken, weet je dat? Oh, we hebben er juist een tegenovergestelde gehoord. Ons werd verteld dat die verstekelingen erg op ons leken. De een is zo'n klein ventje met een veel te hoge stem... Nou, dat kan ik zeker niet zijn. Ik heb wel nooit van iemand gehoord dat ik een klein ventje ben met een veel te hoge stem. En die ander schijnt een lange kerel te wezen. Met een snort die veel babbels heeft. Nou, kapitein, ik zeg nooit veel. Dat zit wel snor, hoor. Ik heb wel een te babbel voor je. Thomas, vertel eens even, Adelborst. Waarom moeten wij zonder meer geloven dat jij die twee verstekelingen niet bent? <lacht> Belachelijk. Hebben jullie trouwens nog ergens verdachte personen gesignaleerd? Behalve jou, niemand. Oh, Passagiers in een rij opstellen voor de lopbrug. We gaan één voor één van boord. Achter elkaar gaan staan, alstublieft, Achter elkaar. Ja, opzij, alstublieft zeg. We willen er graag even langs. Opzij, alstublieft. Moment, moment. waar die haast? Mogen we dat even weten? Wie zijn jullie? Geen idee. Wie ben jij? Ik ben de kapitein. Ha, goed, ik praat niet met ondergeschikte. Haal de admiraal voor me, hè? En als hier niet is, dan onderhoud, ik me wel met twee kolonels ter zee. Dit is een bijzonder opmerkelijk gedrag, heren. En ik ruik zwendel. Moet je hier morgen toch beter wassen? Scout bij nacht? <lacht> Luister, als de passagiers van boord zijn, dan zal ik me eens met jullie bezig gaan houden. Begeven! Ja, Roderick, Marten, maar als ik me niet <lacht> vergis, als ik me niet vergis, <lacht> grapje. Ja, leuk! <lacht> Als u gelooft dat ik Roderick Mortimer ben, dan kan ik u nog wel wat anders wijsmaken. Ja, ja, ja. Mr. Hm? Roderick Mortimer. <laughs> u bent berucht om uw scherpzinnige antwoorden, heb ik me laten vertellen. Maar mij kunt u dit voor het lapje <laughs> houden. Ik heb stiekem even gekeken. Dat op uw koffer. <laughs> nog een gluurder ook, hè? <laughs> Alle gekheid op het stokje. Ik vind het heerlijk u dit weekend wij me te hebben op Long Island. Een weekend? Nou, dat weet ik nog zo net niet hoor. Kijk, over een maand zou te praten zijn. Oh, maar zo Rodrik, wat een eer. U verrast me hiermee volkomen. Nou, zullen we dan maar snel van boord gaan. Mijn auto staat op de kade, dus u hoeft niet zo ver te lopen. En zo ontlopen we ook de berg. Ja, ga jij aan. maar voor, hè, goudlokje. Oh, zou jij vinden een paar koffers te schouwen? Ravelli hier is doodmoe. Alhoewel nee, laat die koffers maar zitten, draag mij maar. Uh, pardon, uh, graag even. Ja, wat sta je daar nou nog te buigen, admiraal? Oh ja, ik, ik zou graag nog even mijn excuses willen maken, Sir Roderick. Ik, ik had geen idee dat, dat, dat, dat u de beroemde ontdekkingsreiziger was. Nou, het zei je vergeven hoor, Loos. Ik had zelf ook geen idee. Nou, daar gaan we. Kom op, Ravelli. Daar gaan we, baas. Sir Roderick, Sir Roderick. Er lopen beneden in het ruim twee olifanten. Ze zijn helemaal los. Gedragen ze zich alle twee helemaal los? Ik vrees van wel, sir. Dat is heel mooi. Is, is de mannetje een vrouwtje? Het is namelijk net paardtijd, ja, zie denk je. dat weet ik niet. Ze hebben alle twee geslurfd. Hoe moet ik dat nou nog zien, sir? Aan hun geslachtstanden natuurlijk. <lacht> U spreekt met de residentie van mevrouw Rivington. Ja, de butterende apparaat. Nee, nee, mevrouw Rivington leidt op dit moment Sir Roderick rond over het en de daarbij behorende persielen. Nee, nee, nee, nee, Sir Roderick is in het gezelschap aangekomen van... Ik dacht, uh, ik dacht, hè, wat viel het nou? Ik dacht, Sir, hè, ah, ja, Ravelli, inderdaad, ja, ah, dank u. Ah, hè, hè, wat viel het? Ah, oh, mevrouw, heb jij Sir Roderick gezien? Oh, mevrouw... Ik verkeerde op onderstelling dat u Sir Roderick het landgoed... en de belende perceel aan het tonen was. Nee, nee, nee, ik was, ik was... Oh kijk eens, daar komt Sir Roderick naartoe. aan. <laughs> en sir, wat vindt u van mijn stilpje? Nou, <laughs> ja, niet slecht, hoor. Allemaal om eerlijk te zijn, niet de beste, hoor. En als ik nog eerlijker word, het is eigenlijk een rotzootje, mevrouw. Een ruïne, een puinhoop. Maar Sir Roderick... Hé, <laughs> hey, eh, pas. Ik bedoel, zeur, baas. Dat is. wat ik nog steeds vragen wilde. Wat betekent die kleine man, die Raffaello nou eigenlijk voor u? Veel hoofdmagen, darmklachten, mevrouwtje. Baas die alsjeblieft, tegen het oorlogsschip zeggen dat ik een andere kamer moet hebben. Nou, een andere kamer? Maar wat markeert er dan aan de kamer die ik u gisteren heb aangeboden? dat de beste kamer van het hele landgoed. Ja, misschien is u op het landgoed. Maar ik heb het over de kamer hierboven. Er kruipen slangen over de vloer. Wat, lieve hemel, slangen in uw kamer. Ja, leef. wel beschouwd moeten die beesten natuurlijk ergens leven, hè. Zouden ze misschien zo lang bij u op de kamer kunnen, mevrouwtje? Kom dan, huh? baas, dat houdt toch geen slang vol? Hoe bedoelt u daar? Nou, u ziet mevrouw, um, Ravelli staatse mannetje, hè. Ja, waarschijnlijk omdat geen vrouwtje hem hebben wil, begrijp u. Overigens, Ravelli, waarom loop je er zo verkreukeld bij, jongen? Het lijkt wel of je met je kleren aangeslapen hebt. Maar zo slaap ik altijd, baas. Nou, mooi is dat. Maar het minste dat ik je zou kunnen doen is toch wel mijn schoenen repareren, hè? Ik kan zo je tenen zien. En waarmee moet ik dat dan repareren, baas? Met koeienhuid, Rebelli. Met, Met Koeienhuid. Oh. Je weet wel wat een huid is? Een koe, maar dan van buiten. Een koe van buiten? Laat hem maar binnen, hoor. Ik ben niet bang. Oh. Uw gasten hebben zich in de studeerkamer, verzameld. Ah. Kan ik nu de sandwiches serveren, mevrouw? Eh, um, uh, ja, ja, kom, Sir Roderick. Uh, dan gaan we naar u. Oh, nee, nee, u gaat voor. Ja, nee, die mop haal ik regelmatig zelf uit, hè. Ik laat me niet schoppen. Oh, nou ja, als u wel. Kijk, kijk, daar zitten de gasten al geduldig te wachten tot uw lezing begint. Kijk eens dat, ik kan niet wachten tot hij voorbij is. Het lijkt me zo aardig, Sir Roderick, als u ons voor het diner zou vertellen... ...over uw recente ervaringen in Afrika. Nou als we Afrika nou eens vergaten en we gingen gewoon eten. Maar Sir Roderick, u laat me toch niet vallen, hoop ik. Nou, dat lijkt me moeilijk, mevrouwtje, maar als er wel een handje helpt... Dan moeten we u toch een eindje boven de grond kunnen krijgen. Oh, wacht, dan zal ik u even netjes introduceren. Lieve vrienden en vriendinnen, mag ik voorstellen... Sir Roderick, de befaamde ontdekkingsreiziger en Afrika-expert... die zo vriendelijk is ons iets over zijn laatste Afrika-reis te vertellen. Sir Roderick. Ja, ja, vrienden, ik ga jullie iets vertellen over het mysterieuze continent... dat Afrika wordt genoemd. Ze zeggen wel eens, hè, Afrika behoort toe aan de jagers. Nou, van mij mogen ze het hebben, hoor. Onze expeditie verliet New York op 30 februari. Dronken en heel vroeg. Na twintig dagen op zee, waarvan zes op een boot, kwamen we eindelijk in Afrika aan. We zetten onze koers onmiddellijk naar het centrum, al waar ik een ijsbeer schoot. Uh, Zit u niet kwalijk, zo rot, Ik dacht dat ijsberen op de Noordpool leven. Ja, dat klopt, mijn waarde, gastvrouw. ...maar deze was astmatisch, hij kon dus niet tegen het poolklimaat. Ja, en het is een hartstikke rijke beer, hoor. Hij kon zijn overwinteringsreis zelf betalen. Ja, Ravelli, misschien mag ik het over de Afrikaanse beesten hebben, hè. Bemoei jij je dan met je eigen beesten. Die ik zo pal voor het eten niet met name zal noemen. Nou, vanaf de dag dat we aangekomen waren... ...hebben we een druk en actief leven geleid. De eerste, de beste ochtend stonden we al om zes uur op. We maakten ontbijt, aten dat... En laag om zeven uur weer op bed. Dat ging zo de eerste drie maanden. waarna we voldoende routine hadden om al om half zeven terug in bed te zijn. Interessant, heel interessant. Maar misschien wilt u ons toch nog iets meer vertellen over de wilde beesten in Ja, Juist, ja, ja. Nou, wel, op, op een goede dag gingen we op onderzoek uit. En we kregen er de lucht van dat er een kudde geiten in de buurt was. Laat me u verzekeren dat de lucht van een kudde geiten zwaar op de maag ligt... Je kunt het nog het beste vergelijken met de lucht van zo'n partijtje zoals dit hier, hè. Nou, hoe dan ook, diezelfde avond heb ik nog zes leeuwen waargenomen. Oh, wat spannend. Ja, en vermoeiend. Kijk, één leeuw waarnemer, dat gaat nog maar. Zes. Nou, dan moet je heel wat afbrullen, hoor. Mijn zeur had na afloop een hele hees en schorre stem. Ja, Belang, kinderen. Zoals jullie weten, zijn de natuurlijke hoofdbewoners van Afrika... ...herten, elanden... ...en de gevreesde koningsratels slang de python. De eerste dag in het openveld schoot ik... ...een levensgevaarlijke graspieper... ...en Suravelli hier een bok. Nou, dat was dus lachen, begrijp u. <lacht> Jullie weten wat een eland is? Tuurlijk, baas. Een stuk land dat ze in zee hebben gegoten... ...waar het altijd vrijdag is. Ja, ja hoor. Locomotiva Tropicana. Tropenkolder. Oh. Ja, de Afrikaanse herten... ...leven het liefst in het hoge bergte maar dalen eens per jaar af voor een reunie in een zogenaamd waterhol. Wat ze eigenlijk zoeken is een alcohol. Ja, op zekere morgen schoot ik een olifant, hè, in mijn pyjama. Niemand weet hoe dat beest in mijn pyjama terecht is gekomen, maar goed, hè. We, we probeerden ze slachtoffer te trekken, maar dat bleken kronen te zijn. We hadden dus duidelijk te maken met een adelijk beest. Kunst, want toen u hem woont, was hij al minstens vier maanden drukt. Verder hebben wij de Inlandse meisjes bestudeerd... ...die nog steeds te lijden hebben van een groot textieltekort. We hebben daar diverse foto's van gemaakt... ...die helaas nog niet ontwikkeld zijn... ...in tegenstelling tot de eerder genoemde meisjes dus. En dan uh, zou ik nou graag met de pet rond willen gaan... ...maar ik ben bang dat ik mijn pet er nooit meer terugzie. Oh, wat een fantastische schuifje. <hijen> dank u, dank u. Zal ik het nog eens vertellen of zullen we mijn aapmens Ravelli... wat Afrikaanse liedjes op de piano laten spelen? Ja. Of ziet u hem liever aan de kroonluchter bengelen? Dus als er ergens een stuk touw te vinden is, dan... Oh, uh... mevrouw, mevrouw, ik hoor zojuist dat er een leeuw ontsnapt... is dus in het circus dat hier in de buurt is neergestreken. En hij trekt richting landgoed, mevrouw. niet, niet, nie, sir, de leeuw. Hoe moet dat nou met de sandwiches mevrouw? Ik zit er nou een beetje mee, mevrouw. Ah, wat een geluk, wat een geluk. Roderick in ons midden hebben. De beroemdste nevenjager van de hele wereld. Hij weet wel wat we moeten doen, nietwaar, Sir Roderick? Oh, absoluut, mevrouw. Ik weet alleen niet of er voldoende plek onder mijn bed is voor ons allemaal. Rustig, rustig, iedereen. kom, kom, dan wat ik een man. Er is absoluut geen gevaar. Al zo nu. Zijn. Dan nog kan hij hier niet naar binnen. Bovendien hebben wij z'n roeperig bij. Rustig, rustig. En denk maar niet dat je me ergens anders heen krijgt. Roep. Mevrouw, hier ja, ja, uit ja. de kant, Country, sporen van een leeuw te bekennen. Techniek. Ik mag aannemen dat het personeel van het circus het creatuur inmiddels gevangen heeft. Wow, kan ja, ik nou nou de sandwiches ja, ja, ja, ja, ja, ja. serveren, mevrouw? We staan een beetje te verpieteren. Natuurlijk, met de mevrouw. De We laten ons gezellig partijtje niet door dit domme voorval bederven, lieve mensen. Nu er geen gevaar meer is, mag ik u verzoeken naar de Roostertuin te gaan. <tie> Hé, hé, hé, baas, baas, waar zit je? Hier onder de bank. Is iedereen weg? Ze zijn allemaal de tuin ingegaan. Nou vlug, Raffaellie, door het raam en wegwezen. Als straks ja, ja, die echte, ja, ja. roderik arriveert, dan is Leiden in last. Volgens mij gooit je mevrouw Kevington ons voor de wilde beesten. Pas op, ik, uh, ik spring als eerste. Uh, hey. Baas, waar ben je? Spring dan! Hoe? Goed, baas. Daar kom ik. Arm. Ah. Hé, hey, baas. Ik ben geloof ik bovenop iemand gesprongen. Ja, idioot, dat was ik. Uh, baas, daar komt iemand. Wie zou dat zijn? Nou, wij niet, te dus zeker. K kom op, de bosjes... Daar komt de aan, baas. Wat een gestamp. Het lijkt wel een nuilpaard. Nee, dat niet, maar je bent wel warm. Het is mevrouw Rivington. Wie is daar? Waar? Oh, Sarabic. Waarom bent u aan deze kant van het huis? Ik is dus toch even in de roos. Ja, ja, ja, ziet u Ravelli en ik wilde toch nog even zien... of het huis wel helemaal veilig is, hè? Met die leeuw en zo. Ja. Dus we doen nog maar even een tour d'horizon, hè? Moeilijk wordt, hè? Tour d'horizon. Moet u straks ook eens proberen uit te spreken. En, en heeft uw spur toch dan iets opgeleverd. Nou en of. We hebben drie zijn haarspelden gevonden. Vijf lege whiskyflessen, maar we blijven doorzoeken, mevrouw. Goed, Al moet het een goeie. hele nacht duren, we zullen een volle fles drank vinden. En, is het toch niet leuker om mijn gasten nog iets meer over Afrika te vertellen, Sir Rodrik? <laughs> nee, nee, want ik wil graag even privé met u praten. Ach. U bent namelijk precies het meisje dat ik zoek. U hebt een charme, schoonheid, geld. U heeft al wat geld, hè? Ja, want anders hoeven we deze kleine conversatie niet te voeren. Nee. Maar, maar, Sir Roderick, u fascineert me. Toen oh. we naar Afrika gingen, ben ik ook nog gevaccineerd. Hier, in mijn arm. Even stil graag, wellie. Mevrouw Rivington, vanaf het moment dat ik u zag... bent u mijzelf niet meer. U vult mijn gedachten, mijn zinnen met mijn achten. U ziet er ook heel slecht uit, baas. Ik moet u dringend iets vragen. Ja, ja, ja. Wat is het, Sir Roderick? Oh. Stel mij uw vraag. Zou u een ja. paar sokken van mij willen wassen? Sir Roderick. U verbaast me. Oh, u mag dan verbaasd zijn, maar ik droom er al maanden van. Het is mijn manier om u te vertellen hoeveel Ravelli en ik van u houden. We willen met u trouwen. Wat zeg je daarvan? Mijn maagdelijn. Nou, niet alleen de maag moet aan de lijn, baas. Dan kan een totaal wel zo'n pontje of veertig af. Heren, ik, ik ben sprakeloos. Oh, hou we zo, mijn duifje. Yes. En als we straks met z'n drietjes heel gezellig getrouwd zijn... dan. Ja, Sir Rodrik. Ik kan onmogelijk met u trouwen. Ik heb al een man. Nou, dan gaan we weer. U denkt ook alleen maar aan uzelf. En als dat nou nog de moeite was... Maar een huwelijk met u maakt van mij een bichamest. Ja, maar maakt het uit wie u mist. Wordt doodziek van al die conventionele huwelijken, mannen, vrouwen, stem en altijd die van haar. Kijk mevrouwtje, dat was goed in de tijd van uw opoe. Maar wie willen nou nog trouwen met uw opoe? Zelfs uw opa niet meer. Ja, Roderick, het is allemaal klinklare nonsens. Breng me terug naar mijn gasten. Oké, okay, ik breng u terug naar uw gasten. Maar die willen vast ook niet meer trouwen met uw opo. ik blijf jij hier. Ik ben zo weer terug. die ik breed te gaan liggen. Wie is daar? Bent u dat baas? Wat heb je, baas? Dat klinkt me helemaal schoor. Nee, nee, nee, dat klinkt niet naar de baas. Het zal wel een konijn zijn. Nou, dat is dan het grootste konijn dat ik ooit gezien heb. Nee, kijk eens, dat is helemaal geen konijn. Dat is een grote gele hond. Peru, zeg. Ik heb nog nooit een hond gezien met een om. Hé, hey, hond. Hoe heet je? Hé, hé, hé. Pas op, hè. We gaan niet tegen de frikken. Oh, misschien is hij zijn baasje kwijt, hè. Ben jij je baasje kwijt, hond? Hé, hey, zal ik hem meenemen voor Miss Dimple? Die heeft altijd al een schoothond willen hebben. En deze heeft, denk ik, de grootste schoot die zo het gezien heeft. Hier, hond, kom. Ja, kom hier. Zit, zit. Niet bang zijn, ik doe je niks Zo kom. Vlieg, vlieg. Ja, ja, ja, ja, ik ga me moeilijk doen. Ja! Zo! Nou, je komt ligt, hè? Braaf zijn, mooi zo. Braaf, hè? Als ik een keer zelf geen honger heb, krijg je een stuk leper van me. Ik heb er genoeg van om nog langer hier onder de struiken te blijven zitten. Nou, kom op, hè? Weet je? hè? Kom dan, hè? We gaan het huis in. En dan laat ik jou maar de baas zien. Ja, ja, hij heet eigenlijk flywheel. Maar hier noemen ze hem allemaal zeur. Ik denk dat jij de baas wel aardig zal vinden. Nee, nee, rustig nou hè. Braaf zijn en mooi achter me aanlopen. Kom! Hup, mooi zo, grote jongen. Hoi? Ah, wat waar zit je? Oh, hé. Hey. Ik, uh, ik heb iets belangrijks te vertellen. Ik ben hier, baas. Vlug, ren voor je leven, zeg. De echte Sir Roderick is er. Mevrouw Rivington is woedend. Ze wil ons spillen. Oké, okay, baas, rennen dan maar. Hé, oh. hey, kom mee, zwerven. Hey, he, maar, maar wat is dat nou weer? Verrassing, baas. We hebben een nieuwe kameraad. Zwerver. Op oh, een oh. hond. Hond? Oma, oh, zeg, idioot. Dat is die leeuw uit het circus. Loop maar, Danny. Hallo. Hij komt er achterna! Leeuw, Leo, paas, maar wacht hem op. Weg, meester. Vluggen, baas. Vluggen, Houdt ha, hij ons in, Ravelli? Kijk jij even achterom, ik durf niet. Ja, hij is vlak achter ons. Weg, vluggen. Weg, weg, weg, weg. Hij blijft bij ons. Dan da, da moet hij wel gek op je zijn. Maar, Ravelli, Vluggen, al snap ik niet. Waarom? Nou, als we deze gang weer houden, denkt hij dat ik ze die nee ben. Baas, loop oh weg. jee. Ik voel hete de adem. Op mijn broek. Kijk, oh. reis, daar was een soort van kooi op een auto. Oh. Volgens mij is dat zo'n zo kooi waar ze wilde beesten ja. in houden. Ja. Ik, ik denk dat dat de wagen van het, van het circus is. Oh. De, deur, de deur van de kooi staat open, Raffaelli. Als we daar binnen kunnen komen, dan zijn we gered. Oké, okay, Bas. Spring. Spring. Ja. Ah, Raffaelli, doe de deur van de kooi dicht. Ja, Raffaelli. We hebben het, we uh. hebben het gered, hè? Ja. We zitten veilig. Ja, ja. Kijk, daar <laughs> gaat de leeuw. Hij steekt de weg over. Ja. Hij springt over dat hek. Die zijn we kwijt. hè? Nou kom, dan moeten we nog maken dat we zelf wegkomen. Maak die deur open, Ravelli. Ja, wacht even. Hey, Ga niet, baas. Hey, hey, hey, het hekje, dat hè? Nee, ook oh, daar heb je mevrouw Rivington met een paar mannen. Misschien kunnen die ons even helpen. Ik ben bang dat we bij zijn, heren. Ja, maar wat komt hij heen gegaan, hier die rat? Het was geen rat, hoor. Het was een leeuw. Hij staat over het hek gesprongen. Kijk daar, heren. Daar zetten ze alle twee in die kooi. <laughs> wat een mozzel voor ons. Ga ja, daar he. Kom op, maat. Stap ja. op de cabine. Rijden met die honden? Moet zo'n grootkopere, maatje. Nou, ja. stop ja, met toch <laughs> nog pakken. Wat ja. gaat hij dan? Nee, start er. Hé. Hey, die auto -auto -die maar wat de moet de dat betekenen hè? We willen helemaal niet naar het circus. Het circus? We <laughs> zijn overvol waren, mafkees. Jullie gaan als de bliksem naar de gevangenis. Gevangenis? Ik ben er nog vrij. Hé, hey agent, weet u of er daar onlangs nog fanmail is bezorgd op mijn naam, Waldorf T. Flywheel? Sta je dan een schip te kijken, baas? Je hebt toch post ontvangen? Ja, maar, een brief met de zwarte rand, Ravelli. Weet je wel wat dat betekent? Tuurlijk, baas. Dat is een rouwkaart. Precies. Mijn trouwe vriend en gabber, Hero Dick Miller, is overleden. Weet je wat die dikke... Nou, zoiets doet pijn, Ravelli. Uh, maar, baas, hoe weet je nou dat het je trouwe vriend en gabber Hero Dick Miller is? Je hebt nog niet deze envelop enveloppe opgemaakt? Ja, maar het is Hero Big Miller and Melly. <laughs> Ik herken zijn handschrift, toch? U heeft geluisterd naar de laatste aflevering uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx, geschreven radiofeuilleton... ...advocatenkantoor Flywheel, Zuister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaaie zaken... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn liefjesmaat... ...en Maria Lindes als Miss Dimpel, zijn secretaresse. En verder hoorde u de stemmen van Elsje Scherjon, ...Jules Royaerts, Allert van der Schier, Jaap Stobbe, Bob van Tol en Olaf Wijnands... Geluiden Jan Zeidel, technische realisatie Ton Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Eero Muller, eindredactie Justine Pa.